Jette komt morgen waarschijnlijk met een nieuwe naam voor die post... en maandag wordt zijn kabinet beëdigd. Een ziekenhuis in Enschede gaat nepoperaties uitvoeren... om te kijken of die net zo goed werken als de echte. Doel is om te kijken of patiënten van buikklachten afkomen... als ze alleen al denken geholpen te zijn. Artsen twijfelen namelijk of de operaties echt helpen. De Friese politiek steunt het plan om het Olympische schaatstoernooi... over vier jaar naar 10,5 te halen. Het is de perfecte manier om Friesland aan de hele wereld te laten zien. De volgende winterspelen zijn in Frankrijk... maar daar hebben ze geen goed stadion. En daarom wijken ze uit naar Heerenveen of Turijn. Maar eerst nog deze winterspelen, want Kjeld Nuis die schaats morgen zijn allerlaatste olympische wedstrijd ooit, de 1500 meter. En hij krijgt zijn gedroomde tegenstander, de Chinese Ning, bleek net uit de loting. Dus moet die plak gewoon mee naar huis. Ja, dat moet wel gebeuren. Dan, tenminste, om mij uh, met een glimlach uh, hier de hal te zien verlaten, dan wil ik wel heel graag een medaille winnen. Ja. Joop, Wennemars en, en Tijmen Snel komen ook in actie, vlak voor de rit van Nuis. In de medailleklassement zijn we trouwens gezakt van de vierde naar de zesde plek. Frankrijk en Zweden hebben vandaag allebei goud gewonnen en zijn oranje nu voorbij. Krijg je nog het weer. Het gaat op veel plaatsen vriezen... met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. Morgen eerst nog regen of sneeuw. Smiddags dus is het droger en een graad of twee. En tot zover het 538 nieuws. Hier, dank je wel. Graag ja, gedaan. 1 over 7 inmiddels. Ik wens je overigens een fijne avond. Nou, dat jij dat ook, hoor. Um, het verkeer door Flits op 538. Geen uh, vertragingen, wel flitsers. De A2 echt naar weert bij 219,6. Eentje op de A12 om Den Haag richting Zoetermeer... bij Zoetermeer 13,6. De A29 Rotterdam naar bij Heidenoord, 15.2. De A32 Meppel naar Heerenveen bij Olde Hold 40.2. En de laatste A73 echt naar Venlo bij sint daar Daarop flitser bij 12.9. Ontdek met Eliza Was Heer... het betoverende Spanje. Op jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk verder met vastgoedfinanciering.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 Het is woeddagavond en je hoort zometeen Calvin Harris met Blessings naar Max en Andy Grubber. Blue-eyed bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch stands in the gold. So put your hand in my And watch me shine, shine, shine Cause the thing I love Okay, ik bedoel, de winterspelen op tv, de zomerweek op Radio 538. Je weet het, wil je nog richting de zon, dan is 538 de plek om te boeken... om het maar te zeggen. Luister goed. Hoor je de opgave voorbij komen waarin we in een zomerhit een bord hebben weggeplonst... en je weet welk bord het is, bel dan meteen 0909 Wie weet, ben je een tripje richting Ibiza, Creta, Spanje, Rodos, Portugal, Italië... of ergens heen. Het kan allemaal, als je tenminste goed luistert deze week... Naar radio 538. Over zomer is gesproken. Zometeen CNCO en Lil Mix. Reggaeton Lento komt eraan. Maar eerst even die mannen die, denk ik, het beste even een mailtje kunnen sturen naar de gemeente Amsterdam om hun woonadres te laten aanpassen in de passage, want dat is namelijk het adres van de Ziggodoom. Die gasten zijn daar straks ja, zo vaak dat ze er bijna kunnen gaan wonen. Ik heb het over de bankzitters. Harder dan ik spenden kan, nu op 5 jaar. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. We kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans en dan bestellen we een treintje. Bestellen we een treintje. Op een nog in de VIP. Echter doet me niks. Misschien gaat het...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 Dezelfde osso zonder tegenzin. Voor mijn nieuwe pee ik nu al de verzekering. Ze zeggen, Roelie, heb je alles wat je wensen kan. Bro, het regent harder dan ik spenden kan. Het regent kan. harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. Komen zonder kijken. Kom, we doen Geef me 10k en ik tover een mil. Voor de huizen die ik heb, vraag ik twee keer zoveel. Ben een simpele, jongen, half een braal met de peels. Dus wat jullie maken in een jaar maak ik met de zonnebril. Vijf keer in de ziel maar is ik noten het verkeerd. We scoren vermogen bij de eerste verleerd Vraag hem om foto's want de zusje is echt fan Voor kids een idool en voor roe ben ik best man Veel Daggo's in de scene, maar geen één als de mijne In mijn oeroes kan ik straks met Freddy gaan rijden Investeer in S&P, geef het niet uit aan bottels stapel gek op stapels als de burgers op wortels Mijn leven niet te vangen in de story, ja. Ik ken Rox zijn als Beckham en Victoria Ik zeg eeuw, Zie mijn haarlijn elke dag naar voren en gaan Het regent dan ik spende kan, ja een kleine regentans, en dan bestellen we een treintje we een trein. Op een maandag in de fit, echt dat doet me niks Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick Ik moet even schuilen, van de regent harder dan ik spenden kan. Meer dan een miljoen die naar dit spektietje kijken En alle dikzakken willen op me lijken Niet zo gek, want we pakken al die prijzen Het regent nu zo hard, dat we kopen zonder kijken Jouw. Het. Jouw 538. Jouw 538. Jouw 538. Boy, I can see. The way you move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be. The one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see. You're looking at me like you wanted. Well, usually I'm like whatever, but tonight. The way you move, you got me where my mind You started when I left like a ghost I'm like, bailemos, hey, la noche está para un reggaeton lento, esos que no se bailan hace tiempo, yo solo la miré, me gustó, me pegué la emite y bailemos, hey, Sin so now we sin un reggaeton lento, y es que a little closer, baby, let go, mm. excuse me, baby boy, just had to dance with you now, see, there's nobody in here that comes close to you, no on my waist, my lips you wanna taste? Come, mm -hmm. move it, in, move it, in, move it, oh, on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. To all the ladies all around the world, go ahead and it, move it, in, move it, in, move it. In, it, it started when I looked in.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 En Joe, een beetje gênant eigenlijk. Maar ik ben helemaal vergeten te vragen net of je een goede dag hebt gehad. Was het lekker? Niet al te zwaar? Hoop ik. Nou, je kunt over iets minder dan een uurtje gaan kijken naar mensen die wel hard moeten werken. <laughs> Vandaag. En je hebt dus ook nog iets minder dan een uurtje om jezelf in landscape modus op de bank te installeren. Want om kwart over acht starten de series van de 500 meter bij het shortrekken. Bij de spelen. Met onder andere Jens van het Woud tegenwoordig door het leven gaat als Jens van het Goud. En om negen uur uh, ja, nog meer kans op, nog meer feest... bij de finale van de aflossing bij de vrouwen op het Short Track. Dus ja, ik stel voor, uh, zet het medaille-alarm maar vast aan. Kijk, dan zul je het hebben. Want uh, de kans bestaat wel dat er nog wat medailles... aan die spiegel worden toegevoegd. Als je luistert, dan hou je wel een beetje op de hoogte van wat daar gebeurt. Nu, de Rasmus op 538. Dit is In the Shadows. Inmiddels op zijn dik vijftigste inderdaad ja, als Forever Young uitziet. Die man heeft het lichaam van een Griekse god... terwijl hij die jaren geleden uitzag als iemand die een dakloze krant verkocht voor een supermarkt. Um, zometeen nog iemand met zo'n goddelijk lijf. Ed Sheeran. En hij deelt even zijn fitnesstips met je zometeen. Dus wie weet heb je dat gedaan. Zorg dat je goed bent voorbereid. Eén. Zoek je zonnebril. Twee. Fix je vrije dagen. Drie. Wel je beste vriend of vriendin. Deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. pizza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Gronos of Spanje. Skip je winterdimp met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl.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 Deze week nergens goedkoper 275 gram maar 169. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. En van Aldi. Ah. Kapot gereedschap tijdens je klus. Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score vandaag nog de scherpste deals op Milwaukee Slagmoersleutels.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 Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl 538 Martijn Lagaal. Ed Sheerl komt eraan, de favorite van Miles Smith en Miles Horn Ook, maar eerst hoor je Taylor Swift Radio 5, 3,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 Yeah. No. Ja, dat is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 favorite van deze week. Miles Smith en Nal Horan drive safe for die en daarvoor Ed Sheeran de man die niet alleen heel veel hits heeft, maar ook een heel goed lijf tegenwoordig. Die man heeft zich helemaal als schompers getraind, ziet eruit nu als een Griekse god. En toen dacht ik, ja, waarom lukt hem dat wel en lukt mij dat niet? Nu ben ik, daar is even ingedoken, ik heb zijn trainingstips gevonden die hij gedeeld heeft. Die kan ik wel even met jou delen op mijn beurt. Uh, wees consequent als je gaat sporten. Uh, laat fitness aansluiten op je leven en niet andersom. Hou je voeding simpel en realistisch. En train niet alsof je nog twintig bent. Nou, daar ben ik misschien de fout in gegaan. Maar die laatste, daar ging ik helemaal op aan. Hij zegt, joh, je moet gewoon verschillende trainingen combineren. En maak herstel vervolgens heilig. Ik denk dat ik mijn herstel iets te heilig heb gemaakt. Dat denk ik. Maar goed, als jij je mee uit de voeten kunt... gratis en voor niks... Ed Sheeran's fitness tips hier op Radio 538. Net als Edgy Zamnet die je ook hoorde. Olivia Dien komt eraan met Man I Need. Eerst het saffie duo. Play the life op 538. the same Met de de fitnesstips van Ed Sheeran met je. Daphne hebt, ik heb ook nog wel een tip voor iedereen. Uh, vier geen carnaval alsof je 20 jaar oud bent. Terwijl je dat niet bent. Die nemen we ook mee. Daphne, goed, ik hoop dat je je een beetje oké okay voelt. Hey, zometeen krijg je de kans om even aan een dik 50 prijzenpakket te komen. In heidje voor een feitje. Dat werkt heel simpel. Ik ga je zometeen drie kwart van een guitig feitje serveren. Dat moet alleen even worden aangevuld door iets in te vullen... op de plek van de puntjes die je daarin hoort. En daar krijg je dan drie opties voor die je kunt checken... en dan de juiste insturen via de 58-app. Als je dat goed doet, maak je dus kans op het 50 prijzenpakket en je bent dus aan het einde van de dag een stukje wijzer... dan je aan het begin van de dag was. Dus dat gaan we zometeen spelen. Na Cyril en in en nu Alex Warren en Burning Down... Of fij acht I guess you never know. Someone you think you know can't see the night when you're too close, too close. It's gotta forever when someone you call a friend shows you the truth can be so cold, so cold I like the third of your name.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 Look at you now. How do you sleep at night? No wonder I'm behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had every vallen een gruitig feitje van me, wat je dan straks, als het helemaal compleet is, gratis of niks van mag hebben en dan kun je gebruiken dan wanneer het jou uitkomt. Je moet het alleen zelf even afmaken, in ruil voor een 538 prijspakket. Het is een kleine moeite waar je lang profijt van gaat hebben dus luister goed, op de plek van de puntjes die je zo meteen hoort, moet iets komen te staan dat het feitje op de juiste manier afmaakt. Als je mee wilt denken, mee wilt raden, mee wil stemmen, gebruik dan de app van 538 om het in te typen of in te spreken, datgene wat je denkt dat het goede antwoord is. Daar gaat hij. Het feitje van vanavond gaat over een voetbalwedstrijd en hooligans die daar soms naartoe gaan. Luister goed. Bij een Turkse voetbalwedstrijd werd de assistent scheidsrechter bekogeld met puntje puntje puntje. Wat moet daar komen te staan? A. Bierkratten. B. Skippyballen of C. een kinderfiets. Bij een Turkse voetbalwedstrijd werd de assistent scheidsrechter bekogeld met... ...puntje, puntje, puntje. A, bierkratten, B, skippieballen of C, een kinderfiets. Wat denk je? Welk antwoord klopt? Laat weten de F van 58 om kans te maken op dat 58-prijzenpakket. Straks rond 10 over 8 krijg je het antwoord te horen. En wie weet wel of jij dus de winnaar bent. Raven nee ga ik ook draaien. Love komt eraan. En Flemming en Meteor, idem dito, Want ook niet nodig is onderweg.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 Nee, dan zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Nu winter Madness bij Beterbed. Tot 50% korting op alle merken, zoals Emma met Sleeps en Line Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beterbed.